2 uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grooten. Dit is de dag dat FNVR Corrie van Benk... het staatssecretaris Steven voor de laatste keer waarschuwt. En Angela Groothuizen moet op zoek naar een mooi plekje op haar vensterbank voor het borstbeeldje van Annie M. G. Schmid. Dat krijgt ze dit weekend voor haar liedje Vinkenveen. Eerst het NOS journaal met Mark Visser. In Duisburg, in Duitsland, zijn twee leiders van de motoclub Satudara opgepakt. Bij een van de mannen trof de politie een geladen kalosnikov en een pistool aan. Woordvoerder van het landelijk parket bevestigt dat op dit moment ook in Nederland... meerdere panden van de motoclub worden doorzocht, maar wil daar verder niets over kwijt. In de loop van de middag zegt de woordvoerder met meer informatie te komen. Vorige maand was er in Tilburg een inval in het nieuwe clubhuis van Satudara. Daarbij werden diverse vuurwapens en kisten met munitie in beslag genomen. ING zegt dat de storing van vandaag is opgelost. Volgens zijn woordvoerders zijn de internetsite, de mobiele app en iDeal weer volledig beschikbaar. De bank zegt dat het deze keer niet om een DDoS-aanval ging. Wat er is gebeurd vanochtend is dat na de incidenten van vorige week... worden er op het moment verbetermaatregelen uitgevoerd... om problemen in de dienstverlening voor de toekomst te voorkomen... En helaas heeft een van die maatregelen vanochtend geleid... tot een tijdelijke storing in ons netwerk. En die storing duurde zo'n anderhalf uur. In Alphen aan de Rijn is de schietpartij in winkelcentrum De Ridderdof herdacht. Het is vandaag precies twee jaar geleden dat Tristan van der Vlis... daar zes mensen en zichzelf doodschoot. 17 mensen raakten gewond. Burgemeester Eenhoorn legde om 12 uur bloemen bij de gedenkplek. Vorig jaar zei Eenhoorn nog dat er geen jaarlijkse herdenking zou komen, omdat niet iedereen daar behoefte aan zou hebben. Uiteindelijk besloot hij toch een bijeenkomst te organiseren. Zo'n 50 nabestaanden hebben de bijeenkomst geboycott. Volgens hen laten nazorg te wensen over en is er aan hen nooit gevraagd of er behoefte is aan een herdenking. Een deel van de groep houdt vanmiddag een eigen herdenking pvda is de Kamerlid Klaas de Vries is kritisch over parlementsleden... die op 30 april wel aanwezig zijn bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander... maar die weigeren de eet af te leggen. Het zijn er tien, onder wie drie PvdA-senatoren. Oudminister minister de Vries zegt in een interview met NOS Politiek 24... dat je beter weg kunt blijven bij de inhuldiging... als je veel problemen hebt met de wettelijke bepalingen erover. Er is een wet die die inhuldigingen regelt. En die is heel recent nog eens vastgesteld... Uh, en dat, daar staan dus veel dingen in over Kamerleden die iets moeten doen. Sorry, dan moet je toch wel van heel goede huizen komen... om te zeggen van uh, ik ben Kamerlid, maar ik doe niet wat er in die wet staat. Onder de PvdA-senatoren die wel naar de Nieuwe Kerk gaan... maar niet van plan zijn de eet af te leggen... is oud-partijvoorzitter Kolen. Die vindt dat de eten niet past bij een moderne monarchie. Dan het weer, af en toe wat regen, 8 tot 10 graden, maar op de wadden is het frisser. Woensdag en donderdag regent het ook af en toe en is er weinig zon. De temperatuur loopt steeds verder op. Situatie op de weg gaan we naar de ANWB, Kees Kwaks. Op de A1 vanaf Amsterdam naar Amosvoortstad staat 6 kilometer file tussen Kloop het Eemnes en de Afrit Bunschoten. Er staat een auto in brand, de rechte rijstrook is daarom dicht. Op de A7 in Heerenveen richting de Duitse grens... een file bij Groningen-Oosterpoort, 2 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk. En in Brabant staat file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven... bij Oorschot, 2 kilometer. En wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren. Zoek je een organisatieadviesbureau? Dan wil je een bureau dat daadwerkelijk iets toevoegt... en altijd resultaat levert. Daarom kies je voor een bureau dat aangesloten is bij de ROA. Zoals Publiek Hek. ROA, de 22 beste adviesbureaus van Nederland. Meer weten? Kijk op roa-advies.nl Alle energie komt uit de natuur. Neem zonne-energie die u zelf opwekt met zonnepanelen. Doe ook mee met de inkoopactie van Green Choice en Natuurmonumenten. Dan vergroten we samen het voordeel voor u en de natuur.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 Welkom bij de Vrachtvraag van Vandaag. De kennisquiz van beurtvaartadres voor logistieke professionals die alles direct duidelijk maakt. Luisteraars opgelet, hier komt-ie. De ontvanger noteert een manco op de vrachtbrief. Wie draait erop voor de schade? Test direct uw parate kennis op directduidelijk.nl. E-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Elsbet Grutekke. Dit is de dag dat Avacabo FNV de aanval kiest. Gevangenispersoneel klimt weer in de spandoeken als staatssecretaris Steven zijn bezuinigingen doorvoert. En Corrie van Brenk van AvaCabo, u wilt ook de nieuwe vakbond gaan leiden. Is dit uw stijl? Straks aanvallend? Nou, we gaan in ieder geval niet afwachten en uh, zien wat er gebeurt. Wat ons betreft is inderdaad dit uh, een duidelijk signaal van als er over de hoofden heen van medewerkers via de pers verteld wordt dat 50% van alle gevangenissen in Nederland sluiten, dan vinden wij dat onacceptabel. Verder zometeen aan tafel Angela Groothuizen. Zij won dit weekend de Annie M.G. prijs voor haar liedje Veen. En de jury die noemt haar een zich steeds verder ontwikkelend multitalent. Vraag haar straks of zij zich daarin herkent. Leonieke Glasbergen, zij organiseert groepsreizen naar Noord-Korea. Uh, Leonieke gaat er nog steeds vanuit dat die reizen ook doorgaan nu. Jazeker. Ondanks ja. de toegenomen spanningen? Uh, absoluut. Uh, ik denk dat dit uh, weer voorbij gaat. En uh, dat we straks in, uh, in juli en in augustus gewoon weer uh, op reis kunnen. En uh, ik ga ervan uit dat het al eerder uh, mogelijk is. En Herman Pleij zit ook aan tafel en hij weet alles van statieportretten... die niemand ooit mocht zien. Wilt u meepraten over de uitzending? Doe dat dan via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar de website ditistedag.nu. Handen thuis Rutte! Handen thuis Rutte. Rutte! We zijn hier vandaag om te demonstreren voor het behoud van zorg in ouderen en zieken, en gehandicapten. Honderdduizend banen staan op het spel. Nou, als je niet luistert naar deze opkomst, wij blijven doorgaan. Wij zullen vasthouden aan het feit dat wij een goed verantwoorde kwalitatief goede zorg in Nederland houden. Corrie van Breng van Apverkamer. Waarom zit u te lachen? Hoorde u zelf? Ja, en, en heel veel <laughs> mensen die afgelopen zaterdag opkwamen... voor behoud van werkgelegenheid in de thuiszorg... en ja, kwaliteit voor de cliënten in de zorg... waar ze zich ongelooflijk zorgen om maken. Ja, nou Acties in de zorg. Vandaag kondigt u ook aan... dat u een ultimatum stelt aan de staatssecretaris Teve... Staatssecretaris als het gaat om de bezuinigingsplannen op het gevangeniswezen. Moet voor volgende week donderdag van tafel en anders... En anders uh, houden we op met de lokale acties die er nu zijn. In Arnhem hebben we een sit-in gehouden. Er zijn acties geweest in Breda en dergelijke. Ja, dan, uh, dan gaan wij ons verenigen. Dan gaan we het breder maken. En um, dan zullen we optrekken naar Den Haag. Zo noemen we dat dan. Ja, maar betekent dat dat u dan eenmalig gaat demonstreren? Gaan die... Gaat er een werkonderbreking in gevangenis? Dat lijkt me trouwens lastig, maar uh, wat, wat ja, gaat u doen? Nou ja, het werk gaat altijd door, hoor. Ik bedoel, uh, uh, uh, mensen hebben heel veel verantwoordelijkheidsbesef... Uh, ten aanzien van veiligheid en veiligheid van de samenleving. Uh, en daarom maken ze zich zo ongelooflijk druk over dat... Uh, niet alleen 3400 mensen hun baan verliezen... maar 50% sluiting van gevangenissen in Nederland. Dat is voor iedereen logisch dat dat gewoon veel te veel is. Okay. En dat het dus effecten zal hebben over hoe wij omgaan... met mensen die nu in de gevangenis zitten... en de begeleiding van die mensen... om ze weer terug in de maatschappij te krijgen. Want dat zal allemaal onder druk komen ja, staan. Dat zijn de zorgen van het personeel. En dus ook de reden dat ze in actie willen komen. Optrekken naar Den Haag, zei u al. Dan denk ik aan een, aan een uh, demonstratie. Maar ja, zal staatssecretaris Steven zich daar veel van aantrekken? Die, die zijn dagelijks zo ongeveer, toch? Demonstraties. Nou ja, eigenlijk... Um... Als u denkt dat er veel acties geweest zijn in het gevangeniswezen, dan, dan is dat niet terecht. Hè? Nee, absoluut niet. Um, dit is echt eenmalig als ik zie um, hoe zij zich verzetten. Um, en dat is niet alleen omdat um, hun eigen werkgelegenheid is, maar dat er ook. Uh, gekeken wordt naar, wat doet dat voor gemeenschappen? Als je bedenkt dat er, um, nou ja, ik sprak iemand uit Hogeveen... en die zei, nou zoveel werk is er hier verder niet in de omgeving. Dus als Hogeveen sluit, en die staat op de nominatie uh -huh. om gesloten te worden... heeft dat ook ongelooflijke gevolgen voor die gemeenschappen. Dus ik verwacht dat niet alleen gevangenispersoneel uh, uh, dan in beweging komt... maar ook de gemeenschappen daaromheen. Ja, het heeft grote effecten. Tegelijkertijd is het, het argument van de staatssecretaris... ja, ik moet bezuinigen op mijn begroting en uh, ik kan niet anders. Nou, er zijn altijd andere keuzes. Uh, als FNV hebben we die ook uh, laten zien. We hebben aangetoond dat er andere keuzes te maken zijn... Um, je kan geld inderdaad maar bij, bij sommige mensen weghalen. En wij zien dat dat nu voornamelijk bij werkgelegenheid en bij werknemers uh, vandaan komt. Um, we hebben gezien dat de laagste twee belastingschrijven omhoog zijn gegaan... maar de hoogste bijvoorbeeld niet. We zien ook dat de vennootschapsbelasting naar beneden gaat. Oh, dus dus de... heeft al even wat fiscaal dus wil rondkijken om te kijken waar het geld vandaan kan komen. Als, als FNV hebben wij alternatieven aangedragen. Ja. En, en is dat... daar helemaal niet naar geluisterd? Nee, maar um, op dit moment uh, is er overleg. Dus ik hoop dat er heel goed naar Ton Heerts geluisterd wordt. Want Inkomenszekerheid en werkzekerheid is van groot belang in Nederland. Als er nou niet geluisterd wordt en dat ultimatum verstrijkt donderdag, wat, gaan, wat kunnen we dan verwachten? U zei al een demonstratie, maar wat staat er nog meer op het programma? Nou ja, het is meestal niet zo goed om al je kaarten meteen te lezen. Nee, maar ik wil graag nog iets meer weten. Ja, ja, ja. Nou, eh, 25 april mag u in ieder geval noteren. Want eh, we hoorden net de geluiden van afgelopen zaterdag en eh, van de thuiszorgacties in de thuiszorg. Maar nu, uh, 25 april, gaat uh, uh, wat ons betreft een landelijke actie... voor uh, de gevangenis en uh, het gevangeniswezen zijn. Dus wat dat, wat dat betreft ja. uh, hopen we dat er veel pers en publiciteit... Uh, en dat wordt dan weer een manifestatie in Den Haag ergens? Um, ergens in Den Haag, maar ik zal nog niet vertellen waar, wat en hoe. Want um, het moet uh, um, steeds opvallender en we zullen dat ook uh, in media voorkomen bekend laten worden. Ik vind het wel heel spannend klinken ja? nu. Dus niet het veld, nee. niet de Lange voorhoud, want er bent u nee, net Dat al zijn hebben we al gehad. Ja. Nou, wat hebben we dan nog meer? Binnenhof, Buitenhof? Nou, Binnenhof doen ze altijd heel moeilijk over. Oh ja, dan mag niet ja, in, nee, nee, nee. Dan, dan staan onze collega's van FNV Veiligheid voor de deur. Uh, is bij Scheveningen misschien? Nou, het Nederlandse deel van de gevangenis in Scheveningen sluit. Ik bedoel, um, waar al de uh, oorlogsgevangenen zitten, dat blijft wel open. Maar het Nederlandse deel zal sluiten. Dus uh -huh. die zullen zeker meedoen aan de acties. Ja, maar meer, ik, ik begrijp dat ik niet meer van u te horen krijg. <laughs> maar dit, dit, dit, dit klinkt als de gouden ja, tijd van Free Mijs, hè? Dus die ook dat, uh, gaan we naar Den Haag, dan gaan we naar Den Haag. Dus dat moest je ja, maar ook niet van de woorden als de nieuwe, maar als ik, nieuwe... had, uh, ik had er ook wel een vraag ja, gezet, ga je gang. Uh, ik begrijp dat er uiteraard... Overleg geweest is op het hoogste niveau, hè. Dus teven en, en de vakbond. En dat, wat daar refereert u aan? Nee, nee, nee. nee was dat maar zo? Nee, eh, personeel in de gevangenis is echt overvallen door de plannen van teven. Ja, dat stond zo in de krant. Dus er is ja. geen overleg geweest. Nee, dat bedoel ik, dat was dus ook mijn vraag. In ja. hoeverre is dus het personeel, dus de werkvloer, de ervaringsdeskundigheid, die is niet graag. Nou hoorde ik wel dat er een enquête is geweest over twee gevangenen in één cel. En dat dat positief is uitgevallen? Dus dat is geëvalueerd. Ja, dat is een proefperiode geweest. En men zei, ik hoorde dat even net zeggen, dat dat, uh, dat, dat dus goed uitpakte. Nou, Ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik dat onderzoek nog niet gedaan, uh, gezien heb. Wat ik wel weet is dat je niet alle gevangenen bij elkaar kun, uh, kan zetten. Dus er is uh, heel goed gekeken naar wie kunnen en ja, wie willen ja, ja. samen op een cel. Dus dat was ook op basis van vrijwilligheid. En dan zouden dat soort zaken veel ma makkelijker kunnen... dan dat je het verplicht en gedwongen uh, ja. neerzet. En een van de plannen van uh, de heer Teven is ook om zaken te privatiseren... En tot nu toe is onze ervaring dat je van privatisering... dat zijn organisaties die winst willen maken... Um, dat het er meestal niet goedkoper van wordt. Mm. Ja. Laten we het eens hebben over de nieuwe vakbond. Want, want u heeft gezegd, ik wil voorzitter worden van de nieuwe vakbond. Tot nu toe heeft u nog geen uh, concurrenten Gaan er zich nog meer mensen melden, denkt u? Zeker. Deze week uh, um, gaat de kandidaatstelling open. Ik ja. heb alleen gezegd dat ik beschikbaar was. Dus ja. ik zal ook braven om alle formulieren in zitten. Oh, dat dus, moet ook. Ja. Alleen nee. zeggen is niet genoeg. Alleen zeggen is niet genoeg. Nee. Natuurlijk niet. Nee. En uh, op 1 mei worden alle kandidaten gepresenteerd. En dan hebben 1,2 miljoen FNV-leden... Uh, de gelegenheid om hun voorzitter te ja. kiezen. En waarom wilt u het? Um, omdat ik vind dat waar wij mee bezig zijn bij Apfacabo... de grootste bond in de zorg en de overheid... dat ik die beweging door wil zetten binnen de hele FNV. Het is van belang dat wij... Verbeteringen gaan realiseren voor werknemers in Nederland. Maar daar was de hele FNV toch altijd al mee bezig? Of, of deden ze dat niet op de goede manier? Nou, als ik. Nee, dat deden ze niet op de goede manier. Als ik kijk naar waar mensen nu staan uh, qua werkzekerheid en uh, inkomenszekerheid, dat zei ik u net al, zijn hele belangrijke dingen. Gewoon goed werk voor uh -huh. iedereen. Uh -huh. uh, dan zien we dat steeds meer mensen de arbeidsvoorwaarden hebben van 30 jaar geleden. Heeft de FNV niet opgelet de afgelopen jaren? De FNV dacht dat je met overleg... en uh, als het maar ergens in een, in een wet of in een reglement stond... dat het dan wel goed kwam. Dus uh, drie keer een jaarcontract... en dan kreeg iedereen wel een vast contract en meer zekerheid. Uh -huh. En wat je nu ziet... Is dat mensen van jongeren van 19 jaar in de supermarkten ontslagen worden omdat ze te duur zijn? Dat ik zie dat mensen in de thuiszorg gedwongen worden in een alfacontract, dus een zelfstandig worden in dienst bij een cliënt, geen pensioen opbouwen voor een heel laag inkomen. En dat je ziet dus nu dat het Centraal Planbureau zegt. er zijn steeds meer werkende armen in ja, Nederland. Dus er moet echt wat veranderen. Ook bij, bij de veranderen. vakbonden. Er is veel gepraat, er wordt op dit moment ook gepraat. Polderoverleg, dat duurt maar, en dat duurt maar, althans, dat is ons beeld zinloos. Nee, het is nooit zinloos. Als je centraal uh, goede afspraken kan maken... dan is dat altijd heel waardevol. Moet u dat nou zeggen, of meent u dat nee, echt? Nee, dat meen ik echt. Oh, nee, okay. dat, nee, dat meen ik oprecht. <laughs> ja, goed. Nee, nee ik bedoel, um, uh, als heel Nederland uh, uh, daarvan kan profiteren... moet je altijd je best doen om dat uh, voor elkaar te krijgen. Uh, maar het moeten wel verbeteringen zijn en oh. geen verslechteringen. Ja, maar ondertussen wordt er gedemonstreerd door u en actie gevoerd... op het gebied van de gevangenis, op het gebied van de zorg. Dus blijkbaar is er toch, gaat, een, gaat het niet goed. Nee, als deze bezuinigingen doorgaan... dan slopen wij in, in korte tijd wat wij opgebouwd hebben... in jaren in de zorg, in de gezondheidszorg... En dan uh, zeggen we, mensen moeten langer thuiswerken. Maar ondertussen zeggen we uh, bezuinigen we 1,1 miljard op de thuiszorg. Dat zijn 100.000 banen. Dan uh, slopen we de bedden bij de verpleeg- en ja. verzorgingsthuis. En zeggen onze collega's, onze medewerkers in, in de ziekenhuizen... die zeggen, uh, waar, waar kan ik nou mijn cliënten ja. naartoe... Als, als ze nog steeds in dat ziekenhuisbed liggen... en naar een verpleeghuis moeten gaan. En Ton Heert, die nu aan tafel zit, doet hij daar voldoende aan, denkt u? Ja, volgens mij doet onze stinkende best. Ik bedoel, en heeft u er dan ook vertrouwen in dat het gaat lukken? Of denkt u, nou ja... Nou ja, het, het, uh, het vervelende is dat uh, er nog twee andere partijen aan tafel ja, zitten. Ja, jammer nou toch. Ja, ja. Dus als het alleen aan de vakbond lag, werd de, werd de wereld er vast mooier op. Nee, ik bedoel, uh, het, het betekent van alle partijen dat ze dat ook echt moeten willen. En twijfelt u daaraan? Nou, als ik kijk naar de... Um, naar de regeringspartijen, dan um, zit daar nu ook de Partij van de Arbeid. Ja, daar was u ook lid van, geloof ik. Hè? Daar ben ik nog steeds lid ja. van. En ik wil graag dat sociale gezicht zien van die partij. En dat zou tot uiting moeten komen. Ik zie dat niet helemaal terugkomen in het regeren. Komt er een akkoord, denkt u? Een -akkoord? Ik, hoop, ik hoop het van harte. Dit is de dag.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 One down.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 Why not they pay paradise to put up Mountain Crowds, Big Yellow Taxi. Straks uh, Noord-Korea lijkt op oorlogspad. En toch organiseert Leonieke Glasbergen toeristenreizen naar het land. Zijn haar toeristen nog wel veilig? Nu eerst. In Vinkenveen. Nou, in die, die drieën nog. Walle maar. En ik maak sporen met mijn noorden die ik voor het eerst dit jaar heb aangedaan. En ik gelijk. Evenwichtig en voorzichtig maak ik krassen. In het schijnsel van de nacht. Angela Groothuizen, van harte gefeliciteerd. Je Dankjewel. hebt de uh, Annie M.G. Schmidprijs 2012 gewonnen met dit liedje wat we net hoorden. Ja. Een uh, uit je theatershow op die gang, vorig jaar gespeeld. Uh, ja, hoe is het om jezelf te horen zingen? Nou, ik, ik luister nu. Ik dacht, oh ja, ja, dat is natuurlijk de opname. Inmiddels is zo'n liedje groeit, hè? Tijdens een show groeit het. Maar uh, klinkt ik nu anders? Te... Ja, ja, het klinkt anders. Ja. Ja. Maar het, uh, ja, ik ben, we zijn natuurlijk heel trots. Ik heb hem uh, gedeeld hè, natuurlijk. Met Jan Beuving, een hele jonge talentvolle tekstschrijver. Ja, want die heeft de tekst geschreven. Jij de muziek en de performance. En, en, uh, en, en uh, samen met Nico Bransen. Mijn oude kameraad, muzikale kameraad. En we hebben het echt met z'n drieën. Met, uh, ja, heel veel trots opgehaald. Ja, gew ja, geweldig. Wat is er anders geworden dan nu aan dit nummer? Hoe, wat, hoe... Nou ja... Wat, wat, kijk, het verhaal achter het nummer is wel mooi. Want, want Jan en ik hadden uh, alles samengewerkt. En hadden we een hit gescoord met het liedje Niets Blijft. En hij vroeg of ik op zijn eindexamen wilde zingen. En dan wilde hij een lied voor me schrijven. Dus een, een tekst. En ik vertelde hem over een, een, een nachtelijke schaatstocht... die ik had meegemaakt. En hij is ook verwoedschaatser. Mm. En daar kwam deze fantastische tekst uit. Dus het is mijn verhaal, maar dan waanzinnig meer gepent door Jan. Ja. Een groot talent. En uh, het is gewoon, Nico, en mij ook gelukt om die euforische stilte... die je dan hebt in zo'n nacht. Als je dan over dat nieuwe ijs wat zo kraakt en een beetje golft. Omdat het toch een beetje eng is natuurlijk. Ja, die, die je weet het niet zeker. En, en het was volle maan En ik, ik, ik heb daar tot, tot drie uur s'nachts met tranen over mijn wangen geschaad, want eindelijk kon het weer eens. Want het was jarenlang was, was het ijs niet dicht genoeg. En en dat hebben we hebben we gevangen. En en ja, nooit met de gedachte van dan gaan we eens een prijs maar winnen natuurlijk. Gewoon een mooie... Mooi lied een mooie, gemaakt. Wat ja, gevoel. Hoe, ga, hoe gaat het dan vervolgens? Stuur je dan zo'n lied in voor, voor zo'n prijs? Of ik hoe weet... weet niet wie het lied, het lied ingestuurd oh, nee. heeft. Nee, ik heb geen idee. Nee. Oh. Dus dat is gewoon op een gegeven moment... Nee, wat want je... Ik werd wel op een gegeven moment door Evert gebeld van heb je de tekst van een ander liedje van mij... wat wel ingestuurd was. Dat is een liedje samen met Rob Chris Pijn, uh, sinds jij bent. En die heb ik ook inderdaad opgestuurd. En nooit meer wat gehoord. En, uh, en, en volgens mij heb ik gezegd en je deze en KD's je deze... Maar toen waren, ze al, uh, toen waren ze al aan het schiften. Dus... Ja. En dan word je op een gegeven moment gebeld en dan zeggen ze jouw nummer. Even, wij waren op wereldtournee naar Arsen en Rode. En uh, we hadden, nou, dat is toch altijd wel gevaar. Dus we hadden iets te veel uh, gefeest nacht ervoor. Dus we zouden alleen maar. We gingen nog even wat slapen. We maken elkaar alleen maar wakker verbrand. En toen werd ik gebeld door Evert de Vries. En die zei, je hebt de Annie M. G. -prijs. Ik zeg, hé, voor wat dan? <lacht> <lacht> voor welk liedje dan? En, en dus ik naar Nico bonken op zijn deur. Ik zeg, Nico, hij zegt, is de brand? Ik zeg, nee, we nee. hebben de Annie M. G. -prijs. Gelijk Jan gebeld. Vooral voor Jan is dit prachtig, want die is 28 jury zegt, prachtig lied met een sterke melodie, die is van jou... een modern chanson met een schitterende tekst. Ja, die tekst heeft hij echt... het is een heel mooi binnenrijm wat hij gebruikt heeft. En, en het is... ik heb nog wel een stuk van de, st de tekst op een gegeven moment weggedaan. Hij had hem langer gemaakt. Mm. Maar ik vond gewoon in het schijnsel van de nacht... ik dacht, punt, klaar. Zo is, dit het, is het gewoon. Is het. En, uh, en we hebben met zoveel plezier dat gemaakt. We zijn zo trots op dat, dat we nu een prijs met dit lied hebben. <lacht> maar je hebt toch wel <lacht> eerder prijzen gewonnen? Je lijkt Jijf nu wel, echt. maar kijk, ik ben al jaren maak ik mooie liedjes en ik sta natuurlijk bekend als het meisje dat ooit in Dolly Dot zat en, en dus ook wel popmuziek maakt en ik heb een rockbands gezeten. en ik ben coach van televisie hè, nieuwe talenten. En, mm -hmm. Maar ik ben al jaren maak ik theater en, en dan, dan, dan ik krijg je eindelijk erkenning. En dan komt dit opeens. En dat is dan wel heel fijn. Maar voelt het dan eindelijk zo van... nu zien ze eindelijk wat ik wat kan. Ik nou, dat, nee, dat, nee hoor, zo, zo ja, diep maar, zit het uh, er niet in. Is, uh, wat voor soort prijs is het eigenlijk? Is het niet ah, een ah, prij prestigieuze prijs? Ja, ja, prijs? ja, ja het, heel het wel. Mooi Ja, ja, ja, dat, dat, dat vonden wij We dus hebben dus wel, ook wel een paar wel... winnaars achter elkaar gezet. Zullen we even laten zien? Ja, heel graag. Als ik het kom, schoof ik de hemel voor je open. Heb jij je handen met de hemel? Maar? Dan Red dan mij niet. En alles wat je naliet was een stapel oude boeken. En daarmee zit ik nu al jaren op Iemand moet het doen, iemand moet het volksgevoel vertalen in een resoluut gebaar. Vergeet ze niet, vergeet ze niet. <lacht> Ja. Er zit heel veel, je hoort heel veel kl echte kleinkunst. Ja, Jasperine uh, Jong hoorde ik, Brigitte ja, Kaander uh, nou, hoorde ik. Uh, Jasperine niet, je hoorde... Uh, of wie was het dan? Nee, je hoorde... jenny uh, Arion. jenny nee, Arion, ja. jij ja, ja, ja, ja, ja, ja, die, die hoorde je. Ja. Ja. En, maar wat, wat kijk, ik, ik, zit, ik zit altijd in een spagaat tussen... dat ik een, echt wel een mooie, diepgaande, mooie Nederlandse tekst wil. Maar ik wil wel een, een, een melodieuze... Verhaal vertellen. Mm -hmm. en, en niet. Het, heel vaak is kleinkunst is in, ten dienste van, van de tekst. En ja, in, ja dan ten, is de muziek niet. Uh, niet ik vind goed. de muziek erg belangrijk. En bijvoorbeeld Geen Kind Meer van, van Karen Bloem is ook een mooi voorbeeld van waar dat heel erg gelukt is. En, en Maarten van Roosendalen is natuurlijk ook een, een, een fantastisch daarin. Ja. Dus wij. ja dat maar ik vind het zo'n mooi rijtje. Ik ben ook zo trots. Ja, ja. nee. Nu is het ook duidelijk wat voor soort prijs dat is. En dat is ja, inderdaad heel prestigieus. Ja. Nou, tussen, dat, dat voelden wij, wij ook. En, en wij, wat zo mooi was, is dat wij onmiddellijk naar elkaar. kijken. Kijk, Nico en ik zijn 53. En Jan is 28. Dus we, waren, we moesten ons mond houden. Ik zeg, nou, maar onze ouders zijn oud. Laten we die wel vertellen. Straks ja. zijn ze dood. Ja, en, straks herhalen en, ze, dus, ze het niet meer, was je bang misschien. En ik wilde ook zo graag aan onze regisseur André Veldkamp. het vertellen. En ik dacht, die bel ik dan maandag. En, en zondag was hij dood. Ach, en en, en oh, dat, is, ja, dat is dan... Dat, dan geeft het ook wel weer, dat, daar zit ook bijna weer een mooi lied in. Ja. Dat je nooit moet uitstellen. Maar het is een prestigieuze prijs. En, en je ik, bent er ik, heel blij mee, dat is heel duidelijk. Ja, ja maar echt ook, ook voor, voor Nico. En, en Nico en ik zijn hele oude kameraden vanaf onze jeugd. Maar er werd ook gezegd dat jij een, nog altijd je ontwikkelend talent bent door de jury. Ja. Dat vond ik ook wel apart. Ja, we werden ook jong talent genoemd. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Want je bent 53. Ja, ja, dan dan ben je ik dan ik al nog altijd in ontwikkeling? Ja, ik ja? vind ja? dat ja. je elke dag beter moet zijn dan gisteren. Ik vind dat je elke dag uh, dat je alles uit alles moet halen, of, het nou, of je nou voor de fnv werkt of, of je schrijver bent, of wat dan ook, elke dag moet beter zijn dan gisteren, Ja, vind ik. Ja, en dat blijft uh, jij en dat doen. En dat is wel heel vermoeiend voor de mensen om me heen. Ja. Gelukkig Nico is nog erger. <lacht> dat is nog erger. Ja. Dus wij zijn met z'n tweeën, zijn we daar. We zijn wel erg, hoor. Ja. We moeten elkaar soms ook afremmen. Omdat we... Maar erg in de zin dat je heel veel eigen bent? Nou, of... Wij hebben dus week onze laatste voorstelling van... Daar heb je Nico, de foto. Ja. Ah ja. De laatste voorstelling van Anshane Optigam uh, gespeeld. En die middag hebben we nog dingen veranderd. Nou ja. Nog weer. Zo, dat, ja, terwijl ja, dat altijd, dan de laatste is. Altijd weer opnieuw. Nog Men, een verfje hier. Mensen kennen jou wel, maar, misschien wat minder van theater, maar wel hiervan. Delicious. Goed hè? Moet je luisteren, dit was echt fantastisch. Dankjewel. Dankjewel. is de winnaar van de X 2010 geworden. Jaap. Wow. Ik ben heel trots op Jaap. En ik ben eigenlijk ook heel trots op alle andere kandidaten. Ik vond jullie allemaal top. Mooi. Ja, X-Factor, Voice Juist Holland, ook heel enthousiast. Wat doe je nou eigenlijk het liefst, vroeg ik me af? Oeh, Want die nou, passie bij het theater is ook heel groot. Ja, ja, het ik, ja, ik, liefst ben ik moeder. Dat is gewoon Serieus? Het liefst ben ik moeder. En dat uh, is anders ook elke dag, hè? Dat, blijft <laughs> dat je is wel. elke <laughs> dag en, en, ze, en soms, m, s, soms zie ik ze te weinig. Uh, ik schrijf heel graag liedjes en ik begeleid ook heel graag jonge mensen om, om, om ze te leren. Hun, kijk, Succes krijgen is nog wel haalbaar, maar succes houden, mm. dat is het ding. En daarvoor moet je inderdaad elke dag bereid zijn beter te zijn dan de dag ervoor. Nou ja, nou, een wijze les die we meenemen. Dank je wel. Straks praten wij uh, met Leonieke Glasbergen. Zij organiseert reizen naar Noord-Korea. En Herman Pleij, die weet alles van statieportretten die niemand mocht zien. Dit is Radio 1. Het is uh, half drie, hier is Mark Visser met het NOS-journaal. In Alphen aan de Rijn is de schietpartij en winkelcentrum Ridderhof herdacht. Het is vandaag precies twee jaar geleden dat Tristan van der Vlis daar zes mensen en zichzelf doodschoot. Zeventien mensen raakten gewond. Burgemeester Eenhoorn legde om twaalf uur bloemen bij de gedenkplek. Vorig jaar zei Eenhoorn nog dat er geen jaarlijkse herdenking zou komen... omdat niet iedereen daar behoefte aan zou hebben. Maar uiteindelijk besloot hij toch een bijeenkomst te organiseren.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 Dat zijn er tien, onder wie drie PvdA-senatoren. Oud-minister De Vries zegt in een interview met NOS Politiek 24... dat je beter weg kunt blijven bij de inhuldiging... als je veel problemen hebt met de wettelijke bepalingen erover. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB, René Passet. Met een file op de A1 Amsterdam naar Amersfoort... na een autobrand tussen koopend Eemnes en 1 drie 3 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel. Corrie van Brenk van Abfacabo gaat de barricade op als staatssecretaris Steven. Zijn bezuinigingen op de gevangenissen niet intrekt. Angela Groothuizen, zij won de annie mg Smitprijs en ze zijn heel erg trots hierop. Herman Pleij, die weet alles van statieportretten. Maar eerst een paar toeristische suggesties voor de komende zomervakantie. Heeft u een vraag voor de gasten, dan kunt u die stellen via Facebook, via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar de website ditistedag.nu. Ik ben ondertussen in een minibusje gestapt. Op het schema voor vandaag staan vooral veel musea, standbeelden en andere officiële plekken. Pakkaten ook overal, echt Je kijkt je ogen uit hier. Dus... Wat een gebouw, hé. Dit hier is het Milk Young Hotel. Een gigantisch gebouw. Iedereen zingt hier ook, in dit park. En daar zijn ze ook aan het klappen en het zingen. Kijk. Ik had eigenlijk al een beetje verklapt waar dit is, hè, Leonieke Glasbergen? Ja, dat is wel duidelijk. Uh, Noord-Korea. Noord Herman Plein, zou je zien hebben om naar Noord-Korea te gaan? Ja, dat lijkt me echt fascinerend om uh, daar een soort samenleving aan te treffen... die zich volkomen geïsoleerd heeft, althans in hoge mate... en daardoor gewoonten heeft gehouden en ontwikkeld... die heel bizar moeten zijn ja. voor ons. Floortje Dessing, die we net hoorden, die valt van de ene verbazing in de andere. Is dat zo, mevrouw Glasbergen, als je in Noord-Korea komt... dat je niet Weet wat je overkomt? Ja, eigenlijk wel een beetje. Het is, het is niet echt te vergelijken met een, met een ander land. En uh, ja, daar ligt een soort stolp over dat land, uh, zeg ik wel. Het is uh, uh, mensen hebben inderdaad heel erg hun eigen gebruiken uh, bewaard, uh, Ja, die ze eigenlijk al eeuwenlang hebben. Uh, en ook een beetje aangepast aan, aan de huidige situatie, aan nieuwe leiders. Uh, en daar hun oude gebruiken op, uh, op worden daarop toegepast. Hm. Is het, is het vooral het feit dat het de tijd er stil lijkt te hebben gestaan? Wat het zo interessant maakt? Of is het ook een heel mooi land? Is het landschap heel mooi? Wat... Ja, beide. Het is, het is een verrassend mooi land. Dat weten veel mensen niet. Het is heel bergachtig. Uh, er is uh, heel weinig industrie. En dat maakt natuurlijk dat de natuur uh, heel onbedorven is. Dat is, uh, dat is prettig. Schone lucht. Um, maar ja, wat vooral interessant is daar, is, is ja, dat land zelf, de mensen, uh, hoe die daar leven. En um, ja, dat je, dat je eigenlijk merkt dat het ook maar gewone mensen zijn. Hm. En, en dat is, we hebben hier zo'n beeld van Noord-Korea, dat het allemaal, uh, uh, ja, ze zijn echt de bad guys. Um, maar, maar in ieder geval de komt, leider, ja. ja. Ja, maar vaak wordt dat toch ook uh, het, het volk daarmee vereenzelvigd. En. Uh, ja, dan merk je als je daar bent, het zijn ook maar gewone mensen. Ja. Die, uh... Kunt u erheen op dit moment? Want uh, er zijn grote spanningen op dit moment tussen Noord- en Zuid-Korea. Beter mm -hmm. gezegd tussen Noord-Korea en de rest van de wereld, zou je ja. kunnen zeggen. Negatief reisadvies is er ook. Maar kunt u gewoon doorgaan met reizen organiseren op dit moment? Ja, we hebben op dit moment hebben we niet uh, in deze periode een reis gepland. Dus dat, ja, dat komt wat, on, wat ons betreft uh, mooi uit. Wanneer is de eerstvolgende? Uh, de eerstvolgende mensen gaan volgens mij in juni. Uh, dat zijn individuele reizen. En de eerste volgende groepsreis hebben we in juli. Individueel kan je ook als individu naar Noord-Korea? Absoluut. ja. Ja, en, mag ja. je dan, en moet je dan precies doen wat van tevoren bedacht is... of mag je daar vrij rondreizen? Nee, je kunt niet vrij rondreizen. Je krijgt Twee gidsen uh, krijg je mee. Uh, je bent eigenlijk nooit alleen. Je kunt niet s'avonds even een wandelingetje maken... Uh, het hotel uit en even de plaatselijke bar bezoeken. Dat, dat kan allemaal niet. Uh, maar ja, je krijgt een hele complete tour eigenlijk uh, met je gidsen. Je kunt ja. wel heel veel zien. Je kunt ja. ook best wel op veel plekken komen. Maar niet wat je zelf bedenkt. Dat is nee. van tevoren allemaal bedacht. Alles is van tevoren vastgelegd. Ja. Ja. Ja. Nou... Uh, en u zegt, ondanks die spanning ga ik gewoon door met die reis. Uh, maar stel nou voor dat het uit de hand loopt. Dan neem ik aan dat u niet afreist. Ja, nou, er zijn op dit moment uh, zijn er ook veel groepen in Noord-Korea. Er wordt gewoon nog gereisd. Uh, door, uh, ja, er zijn heel veel uh, uh, tour operators die, uh, die gewoon nog reizen organiseren. De Britse ambassade uh, raadt het ook zeker niet af. Die raden het zelfs aan, de Britse ambassade in Korea. Die het aan? Om gewoon de reizen door te laten oh, gaan. Okay. Ja, en maar dat, dat is toch eigenaardig? dan Met die leider die zelf vorige week zegt: van wij kunnen de veiligheid niet meer garanderen van diplomaten hier. Ja. Dat, hoe staat dat? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ja. Want ze hebben namelijk, ja. neem ik aan, wel een belang bij toeristen. Die willen ze wel hebben. Absoluut. Ik. Ze He? hebben ook niet tegen toeristen waarom ze gezegd. zegt hij dat dan? Ze hebben ook niet tegen reisorganisaties ja, gezegd: van we kunnen de veiligheid van, van, van, van reizigers niet meer garanderen. Ja. Dat hebben ze ja. nooit gezegd. Ja. Maar ze hebben vandaag wel gezegd tegen Zuid-Korea: uh, uh, laat alle buitenlanders daar vertrekken. Want we kunnen niet voor hun veiligheid ja. instaan, maar ja. wel voor die van de buitenlanders in Noord-Korea zelf, blijkbaar. Ja, ja nou kijk, de, in Noord-Korea uh, spelen dingen zich altijd op verschillende tonelen af. Uh, en de werkelijkheid in het land zelf is vaak compleet anders dan uh, de werkelijkheid in de, in de internationale politiek. Daar ja. worden hele andere dingen gezegd dan, uh, dan, dan, uh, ja, dan je ter plekke in het maar land zelf. Hoe ziet. weet u dan waar u zich op moet baseren? Dat lijkt me dan lastig inschatten. Ja, nou, wat. wat uh, we houden goed in de gaten. wat andere reisorganisaties ook doen. We hebben goed contact. met, met verschillende collega-reisorganisaties. Uh, die, uh, die. nu ook mensen daar hebben. Die komen terug. die zeggen allemaal. er is, er is niks veranderd. Er is geen, uh, de sfeer is niet anders. Uh, er zijn geen. Uh, uh, ja, het is niet zo dat er minder plekken toegankelijk zijn. De tours kunnen gewoon doorgaan. Hm. Uh, dus ja, dat, dat stemt toch allemaal heel, ja. uh, heel positief. Eigenlijk. Even aan tafel, Corrie. Oh, ja, ik denk, zou u erheen willen? Uh, nou, ik, ik ben wel nieuwsgierig geworden nu ik dit hoor. Maar ik was wel benieuwd naar wat, wat betekent het nou als je daar een arbeider bent? Wat, wat, hoe zijn de arbeidsomstandigheden daar? Weet je, kan je daar iets over vertellen? Nou, dat is heel lastig. om uh, uh, Veel dingen worden niet zo uh, duidelijk naar buiten gebracht. Dus, mm. uh, en, en als je daar rondreist, dan krijg je toch vooral ook het mooie verhaal te horen. Ja. Uh, je krijgt vooral de mooie dingen te zien. Ja, dus de strafkampen krijg je niet te zien. Nee, die krijg je natuurlijk niet ja, te zien. Als je aan Groothuizen? Het is een heel strak, strafkamp. Het hele ja. land is een strafkamp. Zou jij nou, daarheen willen? Zou, nee, nee zou, ja, nou weet je, ik, ik vind het wel meestal hoor dat je het doet, maar ik zou er nooit heen gaan. Want? Ik heb namelijk met mezelf afgesproken: de wereld is, is groot genoeg en ik ga niet ergens heen als er geen democratie is. Hm. Uh, dus dat, dat beperkt je. Dat Rijsmorgen beperkt me wel, ja. hevig. Dat ja, nee, ik dat als, als, met de Dollywoods zijn we heel vaak achter. Uh, dus in Oost-Europa uh, Oost geweest. Mm -hmm. Op een gegeven moment was ik daar ook klaar met. Toen dus zei ik: Ik wil daar niet meer heen. voordat het verandert. Mm. En ik wil ook niet naar. Ik wil zelfs niet naar Cuba. Nee. Terwijl dat een goede muziek is. Maar ik wil, de, ik wil <lacht> er gewoon niet heen. Ik, ik wil ook niet naar China. Maar je, ik maar je bent het, neem aan, toch wel van overtuigd. dat je ook. zeker bij landen die bezig zijn om ja. democratisch te worden. Ja, dat je, de mensen anders. ook erg. Ja, maar ik vind nou, dus ook Burma. Ja. Kan nu wel. Ja, daar zou je wel heen. zou nu ja. een moment Bij zijn. Dan... ook. Nou ja, ja wil, dit wordt een beetje flauw. Ja, een ja, flauw. Ja. Maar, ja. noem, er zijn natuurlijk maar veel landen die bezig zijn om. Eigenlijk vind ik Rusland ook. Dat is echt toch. Ja. Dat, ik, Hoe die inderdaad mm, met, nou, met is echt uh, andere geaardheden dus, omgaan. Ja, ja maar, maar gewoon gedaan. heel veel. Al, uh, Leonieke, wat ja. hier wordt gezegd, dat is natuurlijk wel. Re, mensen zeggen natuurlijk ja, ja. reizen naar zo'n verschrikkelijk land, waar mensen vervolgd worden, in kampen worden gestuurd, uh, geëxecuteerd worden, als ze een andere mening hebben het land niet uit mogen, dat kan toch eigenlijk niet? Ja, dat is natuurlijk veel. Uh, he, dat, die, die vraag krijg ik vaak. Um, en, en ik denk dat het altijd. Het beter is om toch naar die landen wel uh, naar die landen te reizen. Ik denk dat het altijd het beste is om de dialoog uh, te houden. Aan te en... houden ja. Maar kan dat je, je dat ja, ook? Want jij, bent er, jij ja. bent er twee keer geweest. Hè? Kon, je, ja. kon je gesprekken voeren over dit soort onderwerpen? Uh, je kunt wel gesprekken voeren over, over politiek, over internationale politiek. Je krijgt ook hun verhaal te horen, wat, wat dan toch weer heel anders is. En uh, ja, veel mensen zijn ook zich totaal niet bewust van de geschiedenis van dat land. En als je daar een beetje induikt, dan krijg je toch ook wat meer. Uh, begrip voor hoe zij dingen zien. Dat wil niet zeggen dat je, uh, de, dat je dingen daarmee goed kunt praten... maar uh, je kunt wel begrip opbrengen van hoe, hoe zij uh, in bepaalde dingen staan. Hm. Maar het feit, dat, dat, het feit dat, dat geld daar besteed wordt door, van toeristen... en dat dat dan door dat regime wat verschrikkelijke dingen doet... ook weer gebruikt wordt, is dat niet dan een argument om niet te gaan? Uh, dat is zeker een argument, maar ik denk niet dat het doorslaggevend moet zijn. Want uh, ik denk dat het altijd beter is om wel te gaan. Omdat je op die manier uh, niet alleen kun je zien dat de mensen daar gewoon een normaal leven hebben. Je kunt zien dat mensen ja, daar... Ja, normaal, uh, normaal. Dat nou, is nog ja, maar de vraag. Nou ja, goed. Uh, de, de mensen zijn heel arm. Ja. En dat is heel duidelijk. Maar er ja. zijn heel veel arme landen. Uh, en, uh, maar goed, het is een, een, een dictatuur waar mensen al gewoon in volstrekte onvrijheid leven. Ja. Uh, ja, dat is toch wat vet anders dan een arme man in Afrika. Uh, ja. Dus ja, ja, ja, ja. Ja, nee, ik, ik begrijp het, uh, uh, het dilemma. Nee, maar ik ben het helemaal met jou en... eens, hoor. Dus ik bedoel, je moet hoe nou, dan Nou, dankjewel, helemaal. mensen zijn. Nee, maar... <laughs> Nee, omdat ja. ik, door, ik, wil, ik respecteer het standpunt volkomen om te zeggen: daar wil ik niks mee te maken heb ik isoleer me. Maar, ja, maar ik, ben ik ben blij dat niet iedereen hoor. dat doet. Ik want ik denk dat, dat ik er ook moet mensen moeten zijn die zeggen: hoe dan ook, we houden contact. Dat betekent niet dat ik instem met wat daar gebeurt, Precies. of dat ik het toejuich helemaal niet. Maar ik wil toch zien of ik contact heb. Ik wil bijvoorbeeld weten: ik ga met jou mee met zo'n reis. Want ik wil gewoon weten, ik wil met die mensen een keer praten. Ja. Wij krijgen die beelden ja. van dat hysterische huilen toen die leider ja. overleden was. Volkomen, daar zaten wij met verbijstering ja. naar te ja. kijken. Al die mensen, toen dachten we: oh, dat is helemaal geregisseerd. Nee, die mensen waren echt volkomen nou, van Misschien een, stuk, een paar, maar, maar als je niet huilde, had je ook een probleem. Kolen. Nee, maar dat bedoel nee, ik. Dus dat is, wil ja. ik zo graag weten. Want ja, Ik ben ervan precies. overtuigd dat er mensen waren die ook echt totaal overstuur ja, waren ja. en dat soort okay. gevoelens ja. hebben. Dus we ja. dat is een reden om wel te gaan? We, ja, natuurlijk. Om dat contact te hebben, dat die nieuwe knuffelbeer die daar nou rondloopt. Nou, hey, knuffelbeer. Is leuk, ja. Maar zo zag hij eruit. Wacht nou even. Dat is een Toen begon hij. Natuurlijk is dat een ontzettende engert, maar daarom is het zo eng. Want die begon als gezellige knuffelbeer. Zijn vrouw had westerse kleren aan. Dat werd meteen ja. opgemerkt in de wereldpers. dat een toenadering naar de westerse wereld, nou, we internationaal. De, die die Hollywood-achtige of die, die Disneyland-achtige speeldingen die ze hebben in, in Noord-Korea. Ja. Dat ze van die leuke molens hebben. Toen leek het alsof ze een beetje mondialiseerden. Ja. Nou, dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Nee. Dus dat vind ik ook weer zo wonderlijk. Ja. Maar alleen ik ja, weg, Hoe, ik hoe niet. bereidt u mensen voor die met die groep meegaan? Want ik neem aan, ja, je moet toch iets misschien meer doen aan voorbereiding dan wanneer je Italië gaat? Of zo. Ja, nou, je moet goed je verwachtingen uh, op orde hebben. En uh, je moet niet denken dat je, dat je, dat je daar vrij rond kunt lopen. Uh, je bent natuurlijk de, de hele tijd ben je uh, in het gezelschap van twee gidsen. Uh, Spionnen eigenlijk, zeg maar. Nou, dat zou ik, dat zou ik niet willen zeggen, mm. want uh, ze zijn er vooral ook om, om op jou te passen, maar ook te zorgen dat jij oh. wel het juiste, het juiste beeld uh, krijgt van het land. Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk een positief beeld. Dat willen ze graag, dat je met een positief beeld weer naar huis gaat. Um, is uw beeld maar, positiever geworden? Toen ik er uh, ja? geweest was, ja, ik ging in die tijd dat het uh, de as van het kwaad uh, uh, nog heel erg uh, genoemd werd. Oh, ja. En uh, ja, als je daar dan komt en je ziet alleen maar vriendelijke mensen en, en uh, je ziet hoe, uh, hoe ontzettend weinig dus geïndustrialiseerd ze eigenlijk zijn en, uh, en, en slecht ontwikkeld. Ja, dan, dan, dan kun je daar alleen maar heel hartelijk om lachen. En dan, dan verandert je beeld natuurlijk compleet. Want je hebt toch een beetje dat gevoel van, jeetje, het is toch een, ja. een, een slecht land. Is dat nu ook de reden dat je je geen zorgen maakt over hoe het nu verder gaat daar? Uh, over die dreiging? Nee, nee dat, dat, nee, dat is niet de reden. Nee, nee, nee, nee. ik geloof gewoon dat ze geen, geen behoefte hebben aan oorlog. Nee, nee. oké. Okay. Goed, nou, we zijn benieuwd of de reizen doorgaan. Dat zullen we later vernemen. We gaan dus uh, naar muziek. Lucky Vons de Derde heeft plaatsgenomen achter de microfoon. Je hebt een uh, nieuwe cd, All of Amsterdam heet die? Klopt. Amsterdamse grachten? Uh, nou, het is wel opgenomen in Amsterdamse grachten inderdaad. Nou, niet in de grachten, maar aan de gracht. Aan de gracht. Ik weet nog okay. dat, tijdens het, dat op een gegeven moment de grachten bevoort... Tijdens, uh, uh, tijdens het opnameproces... en dat ik me echt heel diep ging afvragen wat het symbolische... Ja. betekenis daarvan voor mijn album zou zijn. Angela had ook al een lied over, nog nooit eerder gezien. Uh, over... Ja, mevoren, dat klopt, ja. Mevoren, ja het sluit wel mooi aan, ja. Een deel maar, van je cd is in Suriname geschreven, toch? Ja, ook, ja. Ik heb een paar maar... Ja, ik reis sowieso heel veel, dus ik, heb, ik, heb, ik schrijf bijna nooit iets uh, thuis. Dus Het is niet in Amsterdam geschreven, maar daarom gaat het wel iets meer om Amsterdam. Dus ik schrijf veel over reizen en over reizen. Om een soort reizen als een metafoor. Bijvoorbeeld het reis van de ene periode naar de andere periode. Maar ook uh, letterlijk reizen. Um, Noord-Korea misschien mm, nog een mogelijkheid ja, nou voor ja, jou? Nee, Ik ga nu een lied zingen zo meteen dat heet Lampedusa en dat gaat reizen. Maar dan op de, in de politieke zin, zeg maar, de mogelijkheid om te reizen. Ja, want dat, gaat over, dat zijn vluchtelingen uit Afrika hè, die daar stranden op dat eiland. Uh, ja, ja, ja, nou ja, dat is waar bootvluchtelingen soms uh, landen als het, uh, als het niet goed gaat. Als ze het al halen. Ja. En uh, dan uh, naar binnen heb ik komen en ik. Ik heb daar ook een lied over geschreven. Dus het gaat reizen alle voor, in Goed. alle vormen. Nou, dan gaan we naar je luisteren. Ga ja, je dit heet dus uh, Lampedusa. I don't like heaven to swim. I don't like heaven to swim. I don't like to swim. No, especially not at night. No, I don't like having to swim. I think I may be very near. I think I may be very near. It's the way that water glows that happens only at the Somebody say, it's a sad, sad man Who only loves his son Well, you'd think that it seems obvious Yet here I am again Sitting in a room for two Hoping they would think so too Why should moving be a sin? Why should moving be a sin? I made shoes for someplace else Now I can't walk there myself, oh. Why should moving be a sin What's a gate to you or me What's a gate to you or me What a gate to you or me To a bird is but a tree Oh What's a gate to you or me Well I thought I heard somebody say It's a sad, sad man Who only loves his son Well, you'd think that that seems obvious Yet here I am again Sitting in a room for two Hoping they would think so too on a whim Never came here on a whim Like I told you I can swim I did not come here on a whim, no I never came here on a whim Well, half a year ago I thought I heard somebody say It's a sad, sad man Who only loves his son Well, you think that it seems obvious Yet here I am Wel, denk ik, ons, Angela, is dat bijna mee te zingen. Nou ja, hij heeft heel veel zeggingskracht. Ja. Dat, is, dat is ook zijn kracht. Is dat een. Uh, kan uh. de. Hij heeft het ja, een beetje. Dat is natuurlijk dat is de troubadour, die vertelt een, een verhaal. Mm -hmm. Zo zie ja. je misschien jezelf ook wel. Het nieuws ja. zelfs. Ja, het nieuws. Het is niet en, eens een en, verhaal over mij, inderdaad. Nee, precies. Het nieuws. Het brengt het nieuws. En, en is, is, is, is jezelf verplaatsen dan een, een misdaad? Zoiets ja, why should ja, moving ja. be a sin? Ja, ja. why should move? Dat is een goede vraag. Ja, maar ik ja, wil, waarom zou je uh, mogen beperkt doen. mogen worden in je beweging. Uh, door Om. wat er toevallig in je paspoort uh, of, of gestempeld dat, staat? Dat, ooit dat is een hele goede vraag. stippeltjes zijn gezet op een kaart. Ja. Ik denk hem, dat vond ik een hele sterke zin. Ja. Ja. Ja. goed. Nou, dat was het commentaar van de jury. Ja, Wat ja, leuk. Dit is een soort Zo fantasie. We had ik al die shows gezien en uh, gedacht. Wat zouden ze van mij zeggen? Nou, nu ben ik het. Nou. Zo mag meteen, uh, mag Ik door op... naar de volgende ja, ronde? Door. <laughs> om kwart over drie mag je terugkomen. Uh, wij gaan in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Ja, Herman Plein, naar welk jaar gaan wij terug? 1539. En wat gebeurde er in 1539? In dat jaar was uh, Hendrik de Achste van Engeland weer toe aan een vrouw, nieuwe vrouw. En oh ja? uh, daartoe bekeek hij een aantal schilderijen, want zo ging dat uh, in de middeleeuwen, in die tijd, 16e eeuw ook. Dat, uh, ja, je kende natuurlijk geen gezichten verder, dus via schilders kreeg je dan schilderijen aangeleverd. En hij zocht een protestante dochter. Uh, want hij was van de kerk af, he, dus hij wilde die kant op zoeken. Mm -hmm. En toen had hij de twee dochters uh, van de heer van Kleef... En dat vond hij wel wat, maar hij kon toch niet goed zijn mening vormen. Dus hij stuurde Hans Holbein, de jongere, zeer groot schilder, ja. aan zijn hof verbonden naar Duren. Daar was het Hof van Kleef met de opdracht, hij had toch een voorkeur voor Anna, de oudste van die twee, om van Anna een mooi gelijkend portret te maken. En dat doet Holbein en die komt terug met dat schilderij, is bewaard, hangt nu in het Louvre. En hij ziet dat schilderij en hij is meteen verliefd. Okay. Hij vindt dat echt... Prachtig. Hij zit het volkomen zitten. Protestantse dochter, alles klopte eraan. En eh, afijn, dan kon ze de voorbereidingen voor het huwelijk worden getroffen. Ze hebben elkaar dus nog nooit gezien. Nee. En dan komt ze in december komt ze eraan en dan schrikt hij zich wezenloos. <lacht> Wat moet ik met die Vlaamse merrie? zei hij dat? Dat liep hij uit, uit Het portret, dat, le dat, dat leek niet ja, ja. erg. Ja. Nou ja, daar heb je het bekende probleem... dat ja. zich dus in alle eeuwen voortdurend voordoet... van, uh, ja, Holbein heeft dat naar beste weten... een portret geschilderd. En maar het was hij niet erg erg En Hij komt binnen en hij vond dat, dat totaal niet leek. He, dat gaat wel door, oh. ja, want daar waren allerlei politieke dingen... waarmee verbonden, ja. maar het is niet geconsumeerd. Okay. Daar had Hendrik ook een handje van, ook bij zijn vorige vrouw... Oh ja? om daar altijd gedoe over te maken maken, ja, hij, omdat hij altijd wilde scheiden. Ja, ja. Dus dat in dit geval ook. En natuurlijk is niet geconsumeerd en na een half jaar zijn ze weer gescheiden, want dan kon het. He, ja. zijn, nou, ja. We hebben het erover, want dit is een portret. We hadden het erover, omdat er een statieportret van koningin Beatrix is gevonden dat 32 jaar niet getoond mocht worden, want ze zouden uitzien als een soort Disney-assepoester, volgens een van de commentatoren. Er is van alles over het schilderij gezegd. Onder andere door Freek de Jonge. Die heeft zelfs gezegd dat het lijkt wel of de koningin is uh, afgebeeld als een opgetutte volksvrouw die zojuist de Duitse lotto heeft gewonnen. <laughs> ja, Freek kan het mooi ja. Ja, ja, zeggen. Lijkt vindt... het daar een beetje op? Nee, dat lijkt het helemaal niet op. Hij vond het te. Veel mensen vonden het destijds te. Over, echt over de top. Anton Verheij was de schilder. Ik zeg even dat het op de webcam te bekijken is via de website. Um, ja... Uh, was het, is het goed gelijkend trouwens, dit portret? Uh, nou, het is inderdaad een eigenaardig schilderij. Het is uh, in opdracht gemaakt hè, door die Anton Verweij uh, in het heeft 181, ergens in het gemeentehuis een En gehalen. Wolfenga heeft het in het gemeentehuis gehangen. En toen werden er al meteen grappen over gemaakt. Dus iedereen die daar binnenkwam om te trouwen bijvoorbeeld... die schoot in de lach op dat portret. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Dus uh, ja, uh, er werden ook uh, satire. Er werd ook, men vroeg zich ook af of het wel of wel serieus bedoeld was. Ja. Of het niet echt als een satire ook door die schilder bedoeld was. Ja. Wat niet zo is. Nee. En eh, nou, toen heeft men het uiteindelijk ook weggehaald. En nou is het een beetje bij toeval, hangt het nu in het museum in Gouda, omdat men daar een overzichtstentoonstelling heeft gemaakt van de groep De Distel. Daar hoorde die Anton Vrij bij. Het is dus niet, eh, het, heeft, het is heel toevallig dat dat nu zo treft. Maar het is weer een voorbeeld van, ja, dat er over interpretatie en gelijkenis een, een groot probleem ja. ontstaat. want dat, Je zei, er was eigenlijk in de tijd van Karel de Achse in ieder geval nodig, omdat er gewoon nog geen foto ja. waren. Uh, was de, had dat die functie, dat, dat de elkaar konden bekijken op die manier? Ja, maar op... dat uh, gebeurde op grote schaal. Dus ook uh, mensen van Abel, uh, die uh, gingen gewoon met hun dochters de huwelijksmarkten op. Het waren dus ook vaak de vorsten zelf, die dan die schilderijen door hun heer Rauten lieten rondbrengen. Het een soort van advertentie dat, dat, van, uh, en dat was natuurlijk en ook dat de moeders zeiden, nou nee, je moet mijn dochter iets slanker maken. Of ja. je moet die punten liggen. Nee, nee, dat is, dat is dat natuurlijk nou, zo geweest. Daar ja, zijn dus voortdurend voorbeelden ja. van. Ja. Kij, we hebben in die tijd ook een heel bekend probleem, met Karel de Vijfde. De grote keizer Karel de Vijfde, de Habsburger, die had de grootste kinnebak ooit vertoond bij een menselijk wezen. Oh ja. Dat hebben alle Habsburgers hebben daar last van, die nu nog leven, kun je daaraan herkennen. Maar keizer Karel was werkelijk verschrikkelijk. Hij kreeg zijn mond niet dicht. Het was echt heel zielig. Hij kreeg zijn mond niet dicht. Hij kon zijn eten niet binnen. Dat viel uit zijn mond. Hij wilde ook het liefst alleen eten. Deze grote keizer, de grootste man yeah. van Europa. En mensen die op bezoek komen, die schrijven in hun dagboeken allemaal van die opmerking dat ze hun lachen niet konden houden. En het was echt heel erg. Nou, nu de hof Schilders. Hoe ja. schilder je zo'n man? Je kunt het niet weglaten, want dat is natuurlijk idioot... iemand die zoiets evident heeft. Nou, dan zie je dat ze schaduwen. Hij houdt toevallig zijn hand ervoor. Maar sommigen die niet direct bij mijn dienst zijn... die gaan het juist eh, prominent uitbeelden. Ook van de zijkant wordt hij nogal eens geschilderd. We hebben trouwens in onze Oranje-familie hier ook wel een voorbeeld van. Hm? En, dat is een, en dan krijg je het weer op een ander niveau. Dat dus degene die de opdracht geeft, boos wordt. Dat is onze Amalia van Solms. Wie was dat? De, Leg dat even aan. Dat was de vrouw van Frederik Hendrik. Oh ja. En die had uh, vorstelijke allure. Die vrouwen van Oranje, van die stadhouders... hadden maar het een beetje was, Het waren helemaal geen vorsten, toch? Nee, daarom. Dus dat waren stadhouders. en ze waren eigenlijk ambtenarenvrouwen. Nou ja, dat was toch niet de bedoeling. Want ze hadden natuurlijk toch een hoge functie. Dus zij liet zich met juwelen, met parels, mooie Weet je de jurken. Ze he, hele goede ze hele goede vergelijking. Dus ook met diepe decolletées. Zo wilden oh. ze dus een vorstelijke beetje allure ordie? uitstralen. En uh, nou, nee, niet. Nee, dat nee? was naar die maatstaven toen... was dat wel heel ziek. Het was okay. ook een bijzonder Vrouw hoor, Annemalia van Zon, maar ze wilde zo uh, uitstralen. Uh, schilders, veel geschilderd: Anthony van Dijk, Gerard van Honthorst, en daar staat ze adequaat op. Maar het mooiste schilderij van er is natuurlijk van Rembrandt. En Rembrandt heeft dus ook in opdracht haar geportretteerd, schilderij is bewaard. En dan zie je dat de grootheid van Rembrandt, zie je natuurlijk meteen, daar zie je een ouder wordende vrouw die dat niet wil. Nee. Dat, dat heeft hij weten te vangen in dat schilderij, zwarte jurk. Hooggesloten, witte kraag. Een muizig, miezig. Beetje treurig type dat zich verzet tegen die voortschrijdende leeftijd. <laughs> zo'n knap schilderij. Ja. Zo goed. Ze heeft het meteen weggestuurd. Dat moet ik niet hebben. Nee, dat wilde ze dat niet Dat was niet de bedoeling. Nee, nee, dat, maar uh, het is uh, niet vernietigd. Het is wel blij Nee, nee, onderstaan. alsjeblieft. Nee, stel je voor. Maar het is, uh, dus daar had je ook weer zo'n probleem. Uh, het is op zichzelf natuurlijk ook vrij logisch. Hè? Er is ook, ook bekend van onze huidige vorstin. Uh, dat kan je nog net zeggen. Hè? Dat ja. die uh, ook commentaar heeft natuurlijk op alles wat er is. Er is een voorbeeld: het beroemst mooiste schilderij of het, ik vind het eigenlijk het mooiste schilderij van uh, Beatrix. Dat is van Carla Rodenberg. Oh, dat ja, is dat beroemde schilderij met rood wit blauw. Precies. Ja, en dan kijkt mooi. ze opzij, zij. Heel ja, die is jeugdig, die is prachtig schilderij. En daar heeft ze dat rood-wit-blauw. Mm -hmm. Heeft ze ja. heel gaffineerd erin gewerkt. Rood. Maar wat is daar mis? Oh, ah, is je sorry. hebt nog een nou, halve, dus, halve Nou, Ze had dus een rode hoed, blank die gezicht, blauw. Nee, oh, kijk, het staat er. Ja. En daar was het, daar heeft ze zelf, ze was er heel tevreden mee, dacht ik. Maar eh, daar zat een lichtblauw sjaaltje, had de schilderrest eromheen gedaan. En dat vond Beatrix niet. Toe. die zit net of ik een vieze nek en mijn nek niet heb gewassen. Dus dat is <laughs> er toen weer afgeschrapt. En gecorrigeerd op basis van wat zij zei. Op zichzelf heel logisch en heel begrijpelijk... dat mensen op de, van die statuur dat soort commentaar geven. Ja, en dat, de, we hadden het net even op de webcam dan konden u het zien. Maar is er meer bekend over hoe koningin Beatrix daarmee omging? Met, met hoe mensen haar afbeelden? Heeft zij daar heel veel invloed op uitgeoefend? Net zoals dat de maandering van Sons, is Dat is uh, of, uh, officieel is dat helemaal niet bekend. Maar zij zat, is heel uh, professioneel. En haar hele koningschap kenmerkt zich door professionaliteit. En dat ze op dat punt dus ook heel nadrukkelijk een vinger in de pap... zal willen hebben gehad, hebben. Dat ja. uh, ligt zeer voor de hand. Maar de, de de schilders hebben er tot nu toe over gezwegen, dus we weten het niet eigenlijk. Nou, die mevrouw uh, Carla Rodenberg heeft dit verteld. Ja, dus dus die, daar uh, weten we het later. wel van. Ja. Ja. Goed, U mag nog even, heel snel. Nou, die uh, meneer die dat uh, mooie Disney-portret van haar gemaakt ja. heeft is dat niet heel teleurstellend, want die heeft echt zijn best gedaan, dacht hij. Ja, daar, daar bestaat dus twijfel over. Hè? Dat, als je dat ziet, dan denk je, waarom heeft hij dat gedaan? Want het was toch een professionele schilder. Dus het is heel moeilijk om te begrijpen waarom hij dat nou, heeft gedaan. Misschien verhaal. wel expres. Goed, dat we nou ja, wel... dat dacht ja, ja. men dus. Nee, dacht dat het expres was. We gaan zo meteen uh, meer horen nog van Lucky Fonds... en we gaan praten over de arrestatie of de mogelijke arrestatie... van kampbewakers van Auschwitz. Tot ziens.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 50 jaar geleden toen gaven mensen ruim een derde van de geld uit aan eten. Tegenwoordig is dat nog maar 10 Want bij het boodschappen doen, letten we maar op één ding. Prijs, prijs, prijs. En dat heeft vervelende gevolgen. Opnieuw haalt een fabrikant kant- en klaarmaaltijden uit te schappen... in verband met het paardenvleesschandaal. Deze week van half tien tot half elf in KRO Goedemorgen Nederland. Radio 1. Wat we niet weten van ons eten. Het nieuws van alle kanten.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 het goed. We hebben er weer een winnaar bij. De Ford Transit Custom Champions Edition. Meervoudig kampioen onder de bedrijfswagens. Met airco, lederen bekleding, navigatie, achteruitrijcamera, 18 inch lichtmetalen velgen en nog veel meer. Nu in een gelimiteerde oplage beschikbaar, dus ga snel naar de Ford dealer. Ellen ten Damme, Han Reumer, Waldemar Torenstra, Peter de Jong, Frans Lammers, Figo Waas en Raoul Heertje in To Be or Not To Be. De legendarische komedie van het zuidelijk toneel, Kijk op hzt.nl voor een theater bij u in de buurt. De Ford Transit Custom International Van of the Year. Nu met vier jaar onderhoud en garantie voor maar één euro per week. Ga voor de voorwaarden naar ford.nl. April is Oranjemaand. Help mee met het schrijven van het Koningslied. Wat is in één zin jouw droom voor Nederland? In mijn droom kunnen we vliegen. Verleggen we onze grenzen? Download de app en zing op 30 april mee in Ahoy tijdens Samen voor Oranje. Kijk voor kaarten en alle info op het officiële koningslied.nl Sommige mensen vragen het onmogelijke. Die willen design, maar dan wel in combinatie met comfort...